Katrien Straatman met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgevers willen dat de stijging van de AOW-leeftijd flink wordt afgeruimd. Dat schrijft de Telegraaf. De AOW-leeftijd zou in 2021 naar 67 jaar stijgen. Maar werkgevers en werknemers willen dit nu vier jaar uitstellen. Ook moet het makkelijker worden om vervroegd uit te treden. Het kabinet wil volgend jaar een nieuw pensioenstelsel invoeren.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 De rechter heeft juist gehandeld in een eerdere rechtszaak... tegen Michael P. nog ruim voor de moord op Anne Faber. Dat zegt de president van het gerechtshof arnhem Leerwaarden in de Volkskrant. Hij reageert daarmee op een open brief van de vader van Anne Faber. Die vindt dat de rechter zijn functie moet neerleggen... omdat die in 2012 signalen van een psychische stoornis van P. zou hebben genegeerd. Het Rijk moet de verantwoordelijkheid nemen voor het bergen van vliegtuigvrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor pleiten CDA en ChristenUnie. Er zijn naar schatting nog 30 tot 35 vliegtuigvrakken met geallieerde militairen. Veel gemeenten willen die niet bergen vanwege de hoge kosten. Het weer eerst vrij veel zon, maar later in de middag ontstaan stapelwolken en valt er verspreid een onweersbui met kans op hagel en veel regen. De temperatuur ligt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, maar ook dan later op de dag plaatselijk stevige regen en onweersbuien. Het blijft warm met maxima van 25 tot 30 graden. Dit was het NOS journaal. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Dank je. Dank wel. Tot straks. Houd ons op de oh, okay. hoogte. Zo, zo, zo, gaan. We gaan even naar uh, Roland Garros. Waar uh, Aranxa Rus speelt tegen de Amerikaanse Steffens. Die won de eerste game. Rus is nu uh, aan het serveren. Staat met 30-15 voor. Het is wel de wedstrijd van de lekkere meiden. <laughs> ze zien er alle twee top uit. Vandaar dat je zo vrolijk bent. Hè? Ja, nou, het is toch om, om leuk om naar te kijken. Moet je kijken, zo'n lichaam jongens. Schitterend. En uh, ze kan nog tennis ook. <laughs> ja, nou ja, dus de, de, er zijn ook nog wat wedstrijden afgewerkt uh, vandaag. Dimitroef uh, versloeg Safwat in uh, drie sets. 7-6, ze, of ik uh, moet het goed zeggen. 1-6, 6-4. Uh, nee, 6-1-6-4, 7-6. Dat is uh, het correcte. Uh, bij de dames is uh, Svit Svitolina ook uh, door. Uh, dat gebeurde in twee sets: 7-5, 6-3.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 En straks komt nog Robin Haas in actie tegen David Gauvin uit België. Dus, en dat kan nog best wel een pittig potje worden. Want die heeft Haas nog niet zomaar van, ja, van de koord afgeslagen. Want het is denk ik eerder andersom. Gauvin is namelijk een wat dat betreft een top 10 speler. En Haas staat verder op de ranglijst. Maar goed, we zullen het zien deze middag.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 in Mijn ooghoeken uh, ineens ook de schaatscoach van uh, Carlijn Achter uh, ontwaard in, uh, in ja, uh, Jacques die, uh, die was er ook. Hey, je inleiding duurt langer dan het interview. Ja, nee, nee. Het uh, moet wel even een nee, inleiding doen. Het nee, moet ook wel een inleiding doen, maar het is nog wel een hele korte variant. Ja, ten meer, van, uh, als jullie me onderbreken, dan duurt het nog vijf uh, minuten, dus uh, ik ga wel even door. Ik hoop niet dat je ooit een boek schrijft, <laughs> want als je dan uh, de inleiding op de achterkant moet zetten, dan heb je het boek niet meer te kopen. Geen papieren. Maar goed, die verklaarde dus achteraf dat het hem ook eigenlijk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 Ga ik zeker doen. En als er een doelpunt is, kan je ook altijd even inbellen, natuurlijk. Okay. Um, wij gaan zo meteen door naar HBC, maar eerst Tom Walker. This hair,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 Maar nee, ik ga toch uh, Mr. Tom Walker een klein beetje zijn nek omdraaien. Ja, want het is want, vandaag uh, natuurlijk een superspannende dag. HBC, jammer, En er is gescoord, heel op de velden. HBC kan uh, aan een gelijkspel hebben ze genoeg om kampioen te worden. En Johan Kluiskens is voor ons uh, bij die wedstrijd. Maar ik heb het gevoel dat het, uh, dat het leuk is. Ja, wel, het is, het is inderdaad leuk. HBC is zo'n sterker. Hoewel uh, NFC ook wel kansen krijgt. Maar uh, als zij, ja, is boven de tonen. Het is ook wel logisch. Hoor. Het is raar in Nederland voetbal... Dat als de NFC vliest, hebben ze een periode. <laughs> ja, dat is ja. waar. Ja. <laughs> ik, weet, ik weet niet hoe dat allemaal gaat bij ons in het Nederlandse voetbal. Katwijk als kampioen, kan niet promoveren? Ik weet het allemaal niet hoor. <laughs> nee. maar, ja, maar, maar het is een leuke wedstrijd, HBC Sterke. Maar hoe ja. staat het? 1-0. Eh, vertel. Goede voorzet van, dit ben ik ten aanval, maar de laatste man, Olivers, Stefan, op de ging. Het was 1-0. Steve Olivers uh, gescoord? Ja.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 Ja, nou, Martijn is wel leuk, ja. Kantine-omzet gegarandeerd? Hij zegt, hij zegt niks, man. Ik weet niet of dat ding in zijn oren. je hoort niks van hem. Nee, maar, <laughs> hij staat wel naar ons te luisteren, Johan. Maar hij, hij gaat zo weer naar de kantine. Hij naar de schoten te kijken of schoten goed gaat. Nee, hij gaat naar de kantine de omzet verhogen. Oh, daar ga ik met de meester ook. Ja, en en Matthijs Mulman is er ook, die is gisteren ja. kampioen geworden, dus die gaat er ook te nodige naar binnen happen. Oh, oké, okay. dat nee, is goed. Nee, nee, maar die is... Ja, het is... Ja, ABC's Sterk. Let je wel op? Ah. Ja, ik zie wel. Ik let op. Heerlijk. Nee. Hey. Hey, laat Martijn hey. eventjes goed luisteren, want um, hij wil natuurlijk weten hoe het inderdaad uh, bij het clubje Schoten staat. Dat um, ja, is 2-0 hoor, ik twee keer Jacob. Je moet niet alles verraden, ah. Johan. <laughs> Wij gaan namelijk eventjes luisteren naar Tjerk, en we komen zo meteen bij jou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 Dan heeft Bloemendaal nog volop kansen om die na-competitie te spelen. Komt de namelijk van Bloemendaal aan de rechterkant van het veld. De linkerkant van het veld. Het is daar Boogart die er achteraan moet komen Dat gaat niet. En dat betekent een ingooi voor, uh, voor uh, lasten van ik, lasten van Ek. Op uh, aan de linkerkant van het veld. Gooit hem aan de jood. Jood plaatst hem terug. en Naar lasten van Ek. lasten van Ek. Moet een beweging maken. Doet het te goed. Komt daar bij Bogart uit. Maar die kan er niet uitkomen. Het is, beter om, het is het beter omdat hij schoten die eruit komen aan de rechterkant. En het is toch weer lasten van ik die hem op pakken. Larsen van Ek. Naar Boogaard. Boogaard kan er niet bij komen. Dan komt de lieve bal dan. Uh,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 En hij heeft wel gefloten, dus, uh, maar hij geeft een vrije trap tegen aan, aan, aan, aan Bart en Mouwine, dus hij doet er helemaal niets. Een rare situatie hier, op het veld, maar dat betekent wel weer een, een vrije trap voor Schoot, die gaan we nog dus even meenemen. En die is aan de rechterkant van het veld, dus mijn stuur die die bal gaat, gaat, gaat, gaat trappen. komt hij aan een keer de aanloop toe, komt hij hoog in het stadsgebied in en dan moet er Goes bij komen, Goes komt hem ook weg. En dan komt hij toch weer voor de voet van Schoot en maakt een, slan, een beweging. en daar is het Goes die er goed tussen zit. En zo wat weer een breedje. En dat is hier goed natuurlijk. Maar we hebben hier uh, gespeeld 20 minuten met stand uiteraard 2 tegen 1. Hoe, ja. Hoeveel mensen zijn er? Nou, Er is wel aardig wat mensen moet ik zeggen van grote, want die belangen zijn natuurlijk. Oké. Okay. Nou, dat het, was hem. toen was het nee, telefoon. Hij is er nog, hij is er nog. Hallo? Ja, ja. Ik ben er ja. nog steeds hoor. Ja, ja, ja maar we vechten een, maar... een bal tegen je kop. He? Kreeg je een bal tegen je kop geschoten? Nee, was het maar een biertje met dit <Warum> Tot straks, ja, Dat GELACH jongens. Ik denk dat daar de hakka is in gezet bij die wedstrijd tussen Schoten en Bloemendaal met al die slaande bewegingen. Ja inderdaad. Hey, maar dit is natuurlijk wel waar we het voor doen hè. Ja natuurlijk. Ja, wat is het een meester in het verslaan joh. Ja, Heel Heel hij zeker. Uh, ik ga het opnemen en dan ga ik mee naar bed. Ja. Goed. Gaan we eerst nog een stuk muziek doen? Of uh, kan ik nog even wat melden over wat uh, daarbij... Dus, nou, zullen we weer eventjes een, een stuk muziek doen? Ah, even even de tussenstad eerst... bij Aran. Ja. Oh, nou, is goed. Dat is uh, 5-2. Dat uh, zien we nu ook. 2-5, staat... hè? Voor Steffens, ja, Voor Steffens staat uh, voor. Uh, maar Rus serveert op dit moment. En staat ook voor op haar eigen service. Uh, andere wedstrijden die op dit moment uh, plaatsvinden zijn... Erani tegen Cornet. 6-2. In De eerste set voor Erani. Nu 2-2.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 het toernooi van Roland Garros. Ik vrees dat uh, de tennissers van Zandvoort hun borst kunnen natmaken. Ja, want als uh, Rus hier uh, er al uit uh, ligt, dan uh, wordt dat een, uh, een harde dobber. Dat heeft Joop Van Nes al vrijdag al voorspeld. Uh, bij ons. Uh, in Over de... Joop Van Nes gesproken, die spoorloos. Die spoorloos, ja. Waar hij uh, uithangt. Ja. Achter de meiden aan Ik hoop deur. niet dat hij. Die... Nou ja. We gaan hem ik hoop hem nog... niet dat hij te ver doorrijdt, want dan is we zometeen de batterij van zijn wagen leeg. We gaan hem gewoon uh, nog een keer proberen te bellen. Zo Wij gaan zo. hem zometeen proberen te bellen. En um, ik moet Yo. wel o, zo... eventjes melden dat bij Edo inmiddels de scheidsrechter is vervangen. Omdat hij onwel geworden is. Oh. Dat, is minder, dat is minder, maar daar gaan we straks uh, waarschijnlijk van alles van horen. En ja. eerst uh, ga ik om uh, um Henny eventjes terug te pakken voor vanochtend. En dat zal ik straks uitleggen uh, naar het volgende oh. nummer.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 Eh, er is één ding, ik ben altijd blij dat Henny dus niet op donderdag bij ons in de studio is. Want dat is één ding waar hij allemaal waarschijnlijk al een hekel aan heeft. En twee, eh, hij zal waarschijnlijk ook niet bij het meezingfeest in, in Zandvoort zijn. Want ja, deze zanger komt uit Zandvoort.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 uh, ja, hij komt gewoon niet verder. Het is schrikken, dus. In dat, uh, het is toch even is schrikken, ja. Toch? Ja, ja absoluut. Ja, we uh, je ja, niemand. Nee. en uh, ja, Je hoopt gewoon dat hij lekker gezond verder gaat. Maar uh, ja, als het niet gaat, gaat het niet. Nee. Nou ja, goed. Sterkte voor het beste man. Ja, oké. Maar zo, we horen het weer als er een doelpunt gevallen is. Jazeker. Dank je wel. En dan gaan wij door naar een wedstrijd waar eigenlijk, ja, heel lullig gezegd, geen.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 niet uh, niet heel bijzonder zal ik eerlijk uh, zeggen VTA heeft meer kansen uh, Sparenwoude um, ja doet wel heel erg zijn best uh, ja die heeft er nu een matchje gehad eigenlijk oké okay, helemaal goed Eslees dankjewel. je hey, kan je even een stukje wedstrijd doen wat even gewoon verslag <laughs> Ga ik de volgende keer proberen, goed? Okay, okay. Ja, hij zit je gewoon weer te pest hoor. Nee hoor, ik pest jou, ik jou ja. nooit, ik zou niet durven. Dankjewel Celeste. En dank voor je hey, stroopwafels. Een stroopwafel Hennie. <laughs> <laughs> hoi, hoi. Doei. Daar. En dan gaan wij meteen eventjes door naar Johan Kluiskunst, want die staat bij HBC. Johan, hoe staat het ervoor? Tweedo. Kijk. Een hele mooie call van de, van de rechtsdek. Lensie van dur, moet ik even een bril erbij van de wijze. Ja ja ja, dan ook geen actie meer. Nee, maar. Heet? Zo zie je er wel uit hoor Johan. Ja daar ben ik blij om. Ik krijg ik telefoonnummer van die dame dan, die je net had. Oh zo'n leuke meisje <laughs> hoor. Nee, <laughs> jongens, de stroopwamens Johan, die, die, die, die, die zullen we wel even bij je afleveren. Hé hey, jongens, even, even opschieten, want dat we hebben net een kampioen is. die binnenkomt. Dat is ABC. Nee, Jeroen Kroes komt binnen. Doe met een groeten van mij. Met een prachtige vrouw. Ja, moet je echt doen. Voor Johan Kluiskunst. De groeten van jou Kluiskunst. Als wij was met Storffogels natuurlijk. Je krijgt de groeten terug. Oude Neel, zegt hij Oude Neel, dat bedoel ik nou. Ik ben hem sterk met Costa Rica. Om even terug te komen. ABC is een... weet het? Veel sterker. N.C. laat je voetballen gewoon. Nee hoor, ga maar met Jeroen praten. hou we ons op de hoogte Johan. Ja, Oké, okay. dank je. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ja, en Jeroen Kroes, dat, dat was. We weer hier. Dat was even wat gisteren, hè? Leuk toch? Jij bent denk ik helemaal gek geworden van je aanvoerder. want de wedstrijd is nog niet afgelopen. Je wordt geïnterviewd door, uh, door Rick en je krijgt maar dan een bak water over je haar. Hij is het? net opgedroogd denk ik. Foto is wel gemaakt. Maar je haar is nog nat. Foto is het wel. Ja, die staat wel op de site. Ja, gaaf. Oh. Oh.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 ja, niet zo gek. ja, dat weet ik niet. Er ja, moet ik ook wel. een klik zijn natuurlijk. Hè, met de mensen die, niet iedere club is hetzelfde. en dan kast ik hem, is een dorpsclubje. dat is wel, uh, ja. vind ik wel mooi. maar wat je vorig jaar bij Jong HFC <lacht> gedaan hebt, dat, uh, ja, ik bedoel, ik ben bijna bij iedere wedstrijd geweest. dat weet je. ik ben meegeweest in die ja. beslissingswedstrijden. dat was een feest, man. ja, maar we speelden ook echt gewoon goed voetbal. en het was, ja, ik denk dat het meer een team was dan nu.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 Maar dat heb je in dit helft ook. Bart Nelers die, die was afgekeurd voor voetbal. Die zei in het begin... in, in het in eerste in gesprek wat we hadden... ja, ik wil er heel graag bij. Maar ik, ik, ga, ik, ik weet niet wat ik ervan moet... ik weet niet of ik fit word. En ik heb hem gewoon laten staan. Uh, liep maar, maar, maar hij is gewoon de... Als hij de, is de ster. De, nou, de, de, nou, ja, gewoon, maar hij is nu echt fit. Hij is maar, gewoon afgetraind. Hij gewoon gekeurd een... voor voetbal. Hoe kan dat nou? Maar hij heeft uh, gewoon een zware knieblessure opgelopen. Ja, maar hij, kan hij zou toch zo mee kunnen nog? In, in welke eerste teams ook die, uh, die je maar kan bedenken. Ja, dat kan zijn fysiek niet meer aan. Maar hij is nu uh, gewoon voor dit niveau of een niveautje hoger is hij gewoon uh, meer. Maar hij is de, pas de laatste anderhalve maand topfit. Hij is ook topgoed. Ja, uh, hij was zeker. in het begin wel uh, angstig ook, hè?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 Ja, Kijk, nou, ja. dat weet ik niet, maar uh, ja. we, we gaan meedoen. We gaan even dus, naar muziek luisteren, speciaal nou voor jou. Ja, nog, nog een klein stukje, uh, want ik wilde dan eigenlijk ze maar, na de nieuws weer en verkeer nog eventjes uh, van alles horen over je toekomstplannen. Uh, van Kastiken bijvoorbeeld. Uh, maar hoe heb jij de wedstrijd gisteren beleefd? Uh, echt, uh, het, het, begin, het begin was gewoon redelijk moeizaam.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 Hey, en dan gaan we zo meteen alles over horen. Doe je best, zou ik zeggen. La fiesta no para pena comienza. C'est comme si, c'est comme ça. la la la la la. Hey. Francia, hey. Colombia, hey. me gusta freeze. Kibalvin, hey. hey. Willy William hey. me gusta freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. Freeze. No les bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me falt mucho la zij, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, okay, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que sigamos rompiendo, no sí. rompiendo, rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí. Que sigamos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando y rompiendo.